Heer Kok legt nu een verklaring af in Den Haag. Over wat hier uh, vandaag in dit land is gebeurd. Een moordaanslag. Pim Fortuyn is niet meer. Het is diep tragisch. Ik ben verbijsterd. Het is diep tragisch. Voor de nabestaanden. Voor allen die hem dierbaar waren. Zijn naasten. Het is ook diep tragisch voor ons land. Voor ons land... ...en voor onze democratische rechtsstaat. We weten natuurlijk niet... ...wat de motieven van de dader waren. We weten ook niet... ...of de dader al is aangehouden... ...of er aanwijzingen zijn. Ik kan er ook niet in treden. Maar dat alles schiet natuurlijk door je kop... ...op een moment zoals nu... ...dat dat nieuws tot je komt... ...dat je er steeds meer van doordrongen brengt... ...van wat er in Nederland is gebeurd...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 is onbeschrijfelijk. We hebben later vanavond, dit zijn dus mijn persoonlijke ontboezemingen, ik kan het niet anders zeggen. Ik ben er kapot van. We zullen vanavond, later in de avond ook met de ministerraad bij elkaar komen om eh, ook onze gedachten en onze gevoelens te delen. Want collega's bellen natuurlijk op.